Boekraad met het NOS -journaal. De Amerikaanse staat Oklahoma heeft voor het eerst in zes jaar een gevangene geëxecuteerd. De 60-jarige John Marion Grant was ter dood veroordeeld voor het doodsteken van een kantinemedewerker van een gevangenis in 1998. Hij was de eerste ter dood veroordeelde die een dodelijke injectie kreeg in Oklahoma sinds verschillende executies in 2014 en 2015 fout gingen. De afgelopen jaren heeft Oklahoma onderzocht of de manier van executeren veranderd moest worden. Maar uiteindelijk heeft de staat ervoor gekozen om toch weer dezelfde dodelijke injecties te gebruiken als in het verleden. De politie en de douane hebben afgelopen week in de haven van Rotterdam twee partijen cocaïne onderschept, is vandaag bekendgemaakt.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 Het gebouw in het centrum van Amsterdam is eigendom van bioscoopketen Pathé en geldt als architectonisch hoogtepunt. De Amerikaanse president Biden heeft na maandenlang onderhandelen een afgeslankte versie van zijn sociaal investeringspakket gepresenteerd. Hij verwacht dat het congres daarmee zal instemmen. Het gaat onder meer om investeringen in de kinderopvang, huisvesting en schone energie. Biden wilde eigenlijk een pakket van 3500 miljard dollar, maar daar is na onderhandelingen nog de helft van over. In zijn eigen democratische partij kreeg de president van twee kanten kritiek. Een deel vond de plannen niet ver genoeg gaan, een ander deel vond juist dat ze te ver gingen. Het weer, het blijft helder, het koelt af tot een graad of 9. Morgen eerst zonnig en droog, later meer bewolking. Vanaf het einde van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht. Together money out after you. There's no connections holding us down.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 Zoeken naar perfectie, toch? Het zijn juist die manietjes van jou. Het gaat niet om de perfecte selectie, toch? Maar de reden dat ik van je hou: het is je lach en je huil en je streken. De hoofdpijn die je mij hebt gegeven. Deed ik iets fout je bij me gebleven? Die pijn duurde altijd maar even. Ik heb het nodig, denk ik, Al wilde jongen ben ik. Door jou heb ik de mona altijd overwonnen, denk ik. We kunnen ruzie hebben en wilde dingen zeggen. Bij de voor je Genoeg, zie dan niet hoe wil ik overheer. Zie dan niet hoe wil ik voor je doen. 6.9 ZFM ZFM baba ba, ba, ba, ba. Mm -hmm, mm -hmm. Aha, aha Oh, dit is die, eh, die I'm done. now you know my secret electronic sounds are sound observe the desert feedback that's going all around the magic words Rika, salta, yeah, Big guy. Ik heb het het niet. Ik het niet. Ik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 En es que, Quién lo diría? Que este sazón sonaría. Choque con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría porque tú son, baby, Somos dos cantantes como los de antes. El repos toes en boletos y diamantes. Se me para el corazon loco mirarte. Busca te canto, para que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes.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 tasa son sonaría son quién lo diría que tal aquí no tasa son sonaría ti quién lo diría que tal aquí no tasa son sonaría quién lo diría